Voor alle slachtoffers werden kaarsjes aangestoken. Daarbij werden de namen van de omgekomen kinderen en begeleiders genoemd. Het overleg over een nieuwe CAO voor schoonmakers gaat weer verder. De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. En de bonden gaan daarop in. Schoonmakers voeren al ruim tien weken actie voor meer loon en meer respect. Het weer vannacht is het helder. Minima rond 5 graden tegen de ochtendkans op mist. Overdag wolkenvelden en zon. En het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij het Huis van de Maan. Dit eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Mark van Vught. Hoogleraar en wetenschapper. Onderzoek doet hij naar leiderschap. Ho hoogleraar evolutionaire sociale en organisatiepsychologie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, dat ging over leiderschap. En wat hij eigenlijk zei, is uh, ja, eigenlijk is iedereen wel een leider. Op het moment dat je een ander uh, voor jouw ideeën weet... Uh, te, um, uh, het, vermogen, sorry, het vermogen om invloed uit te oefenen op een ander... dat is uh, de definitie van leiderschap. En zo bezien uh, schuilt dus eigenlijk in iedereen wel een leider... Mijn vraag in dit uur is, hoe neemt u zelf de leiding? Wat voor soort leider bent u? Bel ons op 0800-1121, 0800-1121. Stuur een mailtje naar kazeluna.ncv.nl, NCV.nl kazeluna @ncv Facebook, eh, facebook.com slash kazeluna. Twitter kan, hashtag Dumosh. Allemaal manieren om ons te bereiken. Het makkelijkste is de telefoon, ons gratis telefoonnummer is 0800-1121.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 Headed in the wrong direction, better turn around If we're not moving up, we're sinking down We're in the same boat, sister, you know it's true I got to help one another like the old folks used to do The hand is on the gate, and let a brother walk through and There's a better world waiting right here on me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 Get it in the wrong direction, better turn around. If we're not moving up, if we're not moving up. If we're not moving up, we're sinking down. Eric Bieb, een uh, Amerikaanse blueszanger, gitarist met Moving Up. Dat is het liedje waar we net naar geluisterd hebben. De vraag in dit uh, uur is uh, leiderschap, daar hebben we het over... Um, Iedereen schuilt wel een leider. Blijf alsjeblieft bellen. Hoe neemt u dezelfde leiding? Dat is de vraag die wij stellen in Kazerdoene. En wat voor soort leider bent u? 0801121 is ons telefoonnummer. En de vraag is dus hoe neemt u zelf de leiding? 0801121, Dat is het nummer wat wij opengesteld hebben voor deze uitzending. Die heb ik aan de telefoon. Goedenacht. Ben Vermeer spreken. Hallo. Dag Ben, Goedendag. Hoi. Um, ik heb ook wel een idee over het leiderschap. Ik heb zelf het idee dat ik, dat ik zelf geen leider ben. Maar... Twee dingen zijn wel uh, voor mij in orde. Ik heb een keertje uh, een stukje in een schoolkant geschreven. En uh, daar werden twee woorden in veranderd. En daar werd ik heel erg vreselijk boos om. Ja. Daarnaast ben ik uh, muzikant. En uh, ik heb een keertje um, een plaatje mogen maken. En daar werden gewoon twee noten in mijn uh, nummer veranderd. En... Um, ik was, uh, zeg maar, ja, de leider van de band. Is... Ik wil wel dat mijn noten gewoon uitgevoerd worden zoals die zijn. Ja. En voor de rest ben ik helemaal geen leiderstype. Absoluut niet. helemaal Maar um, de eerste keer vertel je was in, in de schoolkrant... toen je dacht van hier gebeurt iets wat ik niet zo heel erg gezellig vind. Uh, hoe lang is dat geleden? Oh, dat is, nou ja, dat is 1976 of zo. Dat is al 30 jaar, meer, meer dan 30 jaar geleden. Ja, ja. er werden twee woorden in mijn uh, stukjes veranderd. Nou, daar was ik heel erg boos om. En ik heb ook nooit meer een stukje geschreven voor die schoolkamp. Nee. Ja. En in, in jouw muzikantenschap zei je: we mochten een plaatje maken. Was het met een bekende band of was het uh, de vergangenheid? Ja, nou, van... nou, niet, niet echt een bekende band. Het was een, een, een bandje uit het oosten van het land. Nee, nee, dat was niet. Uh... Nee, maar dat, nee, ik heb daarna nou nooit meer een. Nee, nee, ze mogen gewoon in mijn dingen niet veranderen. Maar ik ben zelf geen leiderstype. Dat ben ik helemaal niet. Alleen ze mogen gewoon in mijn dingen... In mijn, in mijn stukje voor de schoolkant mogen ze geen woord veranderen. En ook in mijn uh, liedje ook niet uh, een paar noten veranderen. Ah. Maar um, als jij geen leider bent... Want uh, uh, wat je nu beschrijft, dat, dat is bijna een definitie van leiderschap, toch? Dat jij wil dat jouw ideeën leidend zijn. Jawel. Maar uh, oké, okay, goed, dat wel. Maar, dus, maar ik ga niet andere mensen opleggen wat zij moeten doen. Ik, ben, uh, ik kom uit de jaren 70. Dus uh, vrijheid, blijheid. Ik ga niet andere mensen ooit opleggen wat zij moeten doen. Dat zeker niet. Maar ze mogen in mijn dingen niets veranderen. Nee. Wat, wat, wat, wat voor soort werk doe je? Of deed je? Uh, nou, ik heb, ik heb ook een klachtenservice van een, van een bedrijf gewerkt. Dus ja, dan, dan heb je natuurlijk ook al heel veel te maken met, uh, ja, met ideeën van andere mensen. En ja, die mensen die boos zijn op, uh, op jouw bedrijf. Ja. Ja. Nee, daar kan, ik, uh, helemaal, daar, kan, daar kan ik heel goed mee omgaan. Dat uh, zeker wel. Ja. Maar zo mag je in mijn dingen niet iets veranderen. Oké, okay, goed. En uh, uh, heb jij uh, zijn andere momenten geweest dat jij leiderschap hebt moeten tonen? Want je dacht van ja, nu gaat er toch iets, iets helemaal niet goed? Ja, ja, ik denk, nou ja, soms heb je dat inderdaad wel. Dat je dan, ja, dat je zegt van oké okay, jongens, tot hier niet verder. Dat, ja, ik denk dat ik dat wel kan. Maar ik, maar ik wil dus niet andere mensen mijn, uh, mijn wil opleggen. Dat, dat, dat, dat niet. Nee. Nee, maar wel in mijn, in, in, in de muziek, als ik uh, gewoon een, een, een, bepaald liedje heb of een. die, die noten moeten wel ja. uitgevoerd worden zoals dat is. Maar voor de rest heb ik dat helemaal niet. Nee. Okay. nee. Dank, dank voor het bellen. Dankjewel en op een hele prettige nacht. leiderschap is het vermogen om invloed uit te oefenen. Uh, en de vraag is: hoe doet u dat? Neem je zelf de leiding? Op wat voor moment heb je dat gedaan en wat voor soort leider ben je? 0800-1121 is de telefoon van Kazeluna. 0800-1121. Uh, je kunt ons dus ook bereiken via de mail kazeluna.ncv.nl of via Facebook. Dat zijn de manieren waarop je ons kunt bereiken. Rechtstreeks in deze uitzending: 0800-1121.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 Of ze sluiten het op Ze noemen het hemel Of ze noemen het thuis Maar wat het ook is Wat het ook is Misschien is het samen of is het alleen Het licht in jouw ogen hoe jij beweegt Misschien is het soms De ogen gesloten De handen gevouwen De armen gehopen. Bos was dat, wat het ook is. We hebben het over leiderschap. Uh, hoe neem je zelf de leidingen? Wat voor soort leider ben je dan? 0801121? 0801121 is onze telefoonnummer. Pop, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Ja, Bob, ja. Wij, ja, ik heb hem wat uh, revolutionaire ideeën over leiding gegeven, denk ik. Want ik vind uh, de man boven op het kantoor, die hier naar beneden zit te commanderen hoe het moet, lijkt me niet de juiste leider. De juiste leider lijkt mij dus de man die uh, maximaal voorwaarden schept voor zijn medewerkers. in alle opzichten. en ze, en, en, en ze vol respect behandelt. Dienend leiderschap. Ik, ik denk dat dat het enige manier van leiderschap is, ja. Ja. Anders wordt het meer uh, commanderen en, uh, en proberen om mensen zo hard mogelijk te laten werken. Heb jij met beide vormen van leiderschap te maken gehad? Ja, heb ik zeker mee gehad. Ja. In, mijn, in mijn jonge jeugd heb ik dus inderdaad de commando-vormen meegemaakt. Van dit mot en dat mot en ze moeten ze gauw ook klaar. En uh, als het niet klaar is, dan, dan doel je hem op. Nou, nou, dat was dus het leiderschap zoals het vroeger was. Uh -huh. En ik heb ook het leiderschap meegemaakt van inderdaad het, het respect voor je medewerkers hebben. En te zorgen dat ze de goede opleidingen kregen, de goede voorwaarden... in de, in, in de zin van uh, werkomgeving, etcetera cetera, et cetera. Waardoor je dus samen een product maakt. Ja, en ja. niet alleen dus uh, uh, uh, roept van boven naar beneden. Heb, uh, in wat voor omstandigheden heb jij met uh, die laatste vorm van leiderschap te en, maken in, gehad? En, dat heb ik dus meegemaakt in een overheidsfunctie. En kun je specifieker zijn? Ik bij he? het ministerie van Sociale Zaken. Sorry? Het ministerie van Sociale Zaken heb ik gewerkt, dat is alweer 15 jaar terug. Ja. Maar daar wil ik dit mee mogen maken, dat er dus uh, uh, uh, uh, ingegaan wordt op de vragen van de medewerkers. En die niet afgedaan worden van, uh, van uh, nou ja, je bent maar een medewerker. Nee, je bent een medewerker met een grote M en daar hoort voor gezorgd te worden, vind ik. Ja, ja, ja. En, en, en, als je, en, en ik heb het vaak meegemaakt ook in het bedrijfsleven, omdat ik daar nogal vaak was. Dat als je dus mensen aanneemt voor een functie, die mensen voor jou bereid zijn te gaan werken. Om voor jou dus dingen te doen die jij zelf niet kan doen. Ja. Heb jij huh? zelf leiding gegeven? Nee, ik heb zelf geen leiding gegeven. Wat deed je bij sociale zaken? Ik, ja, ik had een onderzoeksfunctie. Uh, en wat onderzocht en die... je? Ja, ik onderzocht arbeid op, op, op, op hun uh, inhoud. Uh, in de meest brede zin van het woord. En, en beschreef ook die arbeid zelf. En, en, uh, en kwam daar dus allerlei uh, op in, in allerlei uh, fabrieken en kantoren mensen tegen. Die dus dingen deden voor iemand. En dat was hun baas. En dan sprak ik ze daarover. En dat was het vaak inderdaad. Dus de commandostructuur die dus eigenlijk demt. De, de, de innovatieve in de mens. Oké. Okay. Ja, en daar, daar, daar, daar heb ik dus van geleerd. Ik wou niet zeggen, dit is een les geweest eh, die je nooit vergeten bent. Nee. Dankjewel, Bob. Dank voor het bellen. Graag gedaan. En een prettige nacht nog. In de Dag. Dag. Pablo, nacht. Goedenavond, uh, met Pablo Bezens. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik, uh, ik vond het wel inspirerend uh, uh, waar jullie het over hebben, want het is... Uh, ik ben uh, hoofdhoreca van uh, theater in Wageningen, theater Yunushoff. Ik wou net zeggen, het vaste Unishof, Dat ding bestaat nog steeds? Ja, dat bestaat nog steeds. Ja, zeker. Okay. En uh, ja, we, we draaien goed, dus wat dat betreft uh, hoeven we niet zo'n angst te hebben... voor wat er op dit moment in de cultuursector allemaal aan de hand is. Want uh, we doen keihard ons best om goed mee te draaien. Dus, uh, maar het, het grappige was, ik had vandaag toevallig uh, een functioneringsgesprek uh, met een van mijn medewerkers. En dat was een uh, stevig gesprek. En dat, uh, daar komt dan ook wel gelijk leidinggeven om de hoek kijken. Uh -huh. dat, maar het belangrijkste aspect, vind ik, van leidinggeven is uh, inspireren. De, het belangrijkste is uh, dat je je medewerkers kan inspireren over de, de doelstelling die jij zelf hebt met het bedrijf. En uh, ja, daar hun deelgenoot van te maken en daar hun ook hun eigen zin in te geven. En uh, ik denk ook zeker wat de vorige spreker aangaf... is dat ze zelf daar een deel in uitmaken... en dat jij eigenlijk voorziet in alle mogelijkheden die ze nodig hebben... om uh, ja, die inspiratie over te kunnen nemen... en ook op een goede manier uit te kunnen voeren. Nou zei je net, uh, het was een stevig gesprek. Nou, zonder de privacy van die persoon te schenden... kun je, kun je ongeveer aangeven wat, wat de, de, de steen des aanstoot was wat jou betreft? steen des Aanstoot vind ik het eigenlijk niet. een functioneert is niet een steen des Dus het is meer ook daarin weer iemand inspireren... om verder te kunnen komen op een pad waar hij zelf mee bezig is... en om te kijken van hoe je hem daarin kan ondersteunen. En dus ook weer daarin te kunnen voorzien... hoe hij zelf verder stappen kan ondernemen. En uh, daar eigenlijk meer een spiegel voor houden... van hoe hij uh, aan het functioneren is... en hoe hij daarin uh, kan verbeteren. En toevallig kwam bij hem naar voren dat hij meer rust moet uitstralen ten opzichte van de medewerkers die hij aanstuurt... waardoor ook de medewerkers die rust ervaren... en die medewerkers zelfstandig ook weer onder rust kunnen gaan werken. Ja. En als iemand dus uh, bij het starten van zijn leiding... Uh, eigenlijk al vibreert in zijn eigen onrust... dan geeft hij dat automatisch ook door aan de rest. Leiderschap, en, leiderschap ja. is inspiratie, uh, is een belangrijk ding hoor ik je zeggen. Uh, motiveren en inspireren. Uh, ja. Het tweede is doorleven waar je voor staat. Dat een leider zelf is wat hij wil. Ja, zeker. Een, een, een leider moet in ieder geval het voorbeeld geven. En moet in ieder geval aangeven van... Uh, dat wat ik wil bereiken met jullie... dat geef ik als zelf als voorbeeld. Okay. En je moet dus heel duidelijk uitstralen. Als ik op het werk kom, moet ik rust uitstralen. En dan moet ik de tijd en de energie hebben... om met iedereen te kunnen spreken. Om hun, hun vragen te kunnen beantwoorden. Ja, of in ieder geval aangeven dat ik daar nu niet de tijd voor heb, maar in ieder geval op een ander moment wel. Om de een of andere reden klinkt je als een goede leider, Pablo. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar het belangrijkste is dat. Uh, want ik heb ook een functioneel gesprek gisteren gehad. met een medewerker die zelf zijn eigen functie niet meer zag zitten. En uh, daarin heb ik. Uh, ja, eigenlijk het belangrijkste wat daarin aangegeven is, uh, heb ik aangegeven van. Uh, als je naar je werk toe komt, dan is het allerbelangrijkste dat je met plezier naar je werk toe komt. En yeah. als we daar iets aan moeten doen om dat te kunnen wijzigen, waardoor je weer in, met plezier naar je werk toe komt, dan doe ik dat graag voor je. Ik vind het heel jammer dat je nu niet in je functie naar plezier hebt. Maar dan gaan we kijken hoe je, hoe je weer met plezier naar je werk toe komt. Yeah. Yeah. Het allerbelangrijkste is dat mensen, ja, het, is, het is 60, 70% van je levenstijd waar je in werkt, ja, dan moet je die 60-70% wel met plezier kunnen doorbrengen. En dat is natuurlijk niet altijd, maar daar kun je wel het beste aan doen om dat ja, te, te voorzien. Dus leiderschap is ook voorzien in de middelen voor de medewerkers om zo goed mogelijk te kunnen werken. Dank voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. En een goede thuisreis nog, want volgens mij ben je nog aan het rijden. Dankjewel. Ja, dat was weer naar een dienst van een theatervoorstelling van Plin en Bianca, die ook weer schitterend is verlopen. Dus, uh... Oh, je hebt ook nog wel tijd om een beetje te kijken nog naar de voorstellingen. Ja, ja, ja we, dat is dan ook een gedeelte van mijn functie, dat ik ook een behoorlijk aantal uh, staffunctiediensten heb, dat ik uh, ook de voorstellingen zie. Kijk eens aan. Pablo, dankjewel. Oké, okay. okay, graag gedaan. Dag. De heer De Vries, goed goedendag. Ja, dankjewel. De heer De Vries, goedenacht. Goedenacht, met minder dan uh, gezet gedeen. Hallo. Hallo, ja, ik uh, zei net uh, van, uh, dat ik dus ook een beetje leiderschap heb. Want ik heb uh, leiding, ge leiding gegeven aan een, een, een, een vulploeg en een, een supermarkt. Ik stel daarna maar even niet over met de reclame. Een vulploeg. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, dat was toch wel voor mij een, een, een goede ervaring om te weten dat ik toch een beetje leiding uh, kan geven. En heb, heb gegeven ook aan een jeugdvereniging op dit moment ook. Maar even die, even die vulploeg. Hoe groot was die groep? Uh, die, ja, die was toch wel uh, een, een, een, een mannetje of... Uh, wat zou ik zeggen? Een mannetje of tien. Oké. Okay. Meer, uh, meer niet... Was dat voor het, e het eerst in uw leven dat u leiding ging geven? Uh, voor mij wel, ja, want dat was uh, toen, ik, uh, nog een, uh, toen ik zelf nog studeerde, nog ook, maar uh, toen, uh, ja, toen moest ik toch wel een bijbaantje hebben. En, uh, ik was al, uh, ja, niet zo heel erg goed, maar ik kon daar wel leiding geven volgens de baas dan. Uh, de, en dan hoop je uh, jij, jonger als mij natuurlijk, dan uh, heb je toch wel een beetje verantwoordelijkheid dan, vind ik dan. Ja. Ja, maar dat, dat ging ook meteen goed? Of heeft u daarin moeten leren? Uh, ik heb ook wel, wel dingen moeten leren, ook wel dingen van mezelf moeten leren. Van, uh, kijk, ik ben toch wel een beetje een leider. Wat kan ik voor mezelf uh, betekenen dan, als leider, als leidinggevende zelf? Want jij ja, je bent natuurlijk niet de enige die, die leider is in een supermarkt natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook andere mensen boven je staan, maar je bent wel leider over een vuilploeg, dat wel. ja. Dus. En, en daarna uh, zei u, bent u ook bij een jeugdvereniging uh, wat leiding gaan geven. Wat, wat doet of deed u daar? Of ja, op dit moment dat doe ik. Ik ga, ik ga zondag naar de kerk. En dat is een, een, een jeugdvereniging van een kerk. En uh, dat doe ik dan ook. De, ja, de leiding geven van, ja, uh, uh, uh, uh, zoals bidden en dat soort dingen allemaal. Dat doen we dan ook in de kerk. En ja, uh, en, uh, uh, uh, yeah. praten en zoiets allemaal. Omdat de jeugd uh, dan naar mij kan komen als ze vragen hebben over, uh, over bepaalde onderwerpen. Ja, ja, ja. Dus, Ziet... nou ja, dat vind ik leuk om te doen. Dus uh, ja. Ziet u zichzelf als een leider? Uh, ja en nee. <laughs> Leg eens uit? Uh, ja, ja, dat, ja, ja, omdat ik het ja. Ik, ik, ik, zet, ik zet me niet graag op de voorgrond neer, snap je? Ik bedoel, uh, ja, ik, ik wil wel een aanspreekpunt zijn dat wel, maar ik zie me niet echt als een, als, een, als een grote leider, laat ik het zo zeggen. Maar meer als een kleintje. Of iemand die in on, on, omstandigheden, zoals de omstandigheden die u net beschreef, leiding geeft. Ja, in, in, die, in die richting. Hè. Dat kun je het wel noemen. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, goed. Dank voor het bellen. Graag gedaan, graag gedaan. En veel succes nog met de, de dingen die u doet. Dag. Dank dankjewel. wel. Dag. Doei, doei. Hoi, hoi. De heer Zonneveld, goede nacht. Ja, mijn naam Zonneveld. Uit de mooie stad achter de duiding. Ah ja. <lacht> wel bekend misschien. Zeker? Ja, ik heb ook eh, menigmaal leiding van gegeven in mijn leven. En dat, dat beviel me wel. Zowel op het werk als in de sportwereld. Uh, waar, waar beginnen we mee? Met het werk? Ja, nou ja, daar wil ik het wel kort houden. Ik, mijn mening is, eh, als je wat werkleiding geeft... dan moet je eh, trachten dat het personeel graag voor je wil, wil werken. En dat is niet altijd even makkelijk, want niet iedereen is even goed. En eh, je hebt altijd te maken met verschillende karakters... En dat is uh, niet makkelijk, dat heb ik ook in de loop der tijd een beetje moeten aanpassen natuurlijk. En zeker als je zelf vindt dat je goed bent en uh, je goed je vak bestaat, dan verwacht je dat, uh, ben je geneigd om dat voor anderen ook te verwachten. Ja. En zeker als er gepresseerd moet worden met aangenomen werk en zo, en dat, dat heb ik het over de bouwwereld, Ja, dan verwacht je natuurlijk uh, ja, vaak wat meer misschien dan uh, de mensen er misschien nog wat mogelijk is. Wat, wat deed u in de bouwwereld? Uh, ik heb van alles gedaan, aannemerij, schilderprojecten, uh, uh, renovatie, nieuwbouw, dat al, soort dingen. Als u maar, na, aan, in de aannemerij, uh, dan heb je te maken met, met personeel, al is het tijdelijk. Uh, en, en die moet je helemaal aansturen, toch? Nou, dat was vroeger niet zo hoor. Nee? Ja, dan, ik zeggen dat ik een even lange baan had. Maar, maar ik vind het in de sportwereld ligt het weer toch wel iets genu genuanceerder. En daar dat heb ik ontzettend veel uh, feedback van gehad. Eh, vrienden, een heleboel vrienden, het publiek wat enthousiast was. De coaches, eh, de spelers niet te vergeten uiteraard. En dat was met name was in, de, in de voetbal van de KNVW. En na de naderhand, nou ruim 25 jaar, bijna 30 jaar, in de honkbal en de sobbel. Als jaar heet dat dan niet. Oh ja, oh ja. Nou, en dan moet, moet je ook maar kunnen natuurlijk. En nou ja, dat is de, buur leiding geven, toch? Ja, precies. Nou ja, daar komen we dus wel een ander aspect ook om de kijken. En ja, als je dus... Eh, dan eh, complimenten krijgen en je wordt toegezongen. en je, je wordt uitgenodigd voor eh, barbecues en etentjes En eh, ja, eh, we hebben partjes en zo. en je krijgt eh, allerlei soorten geschenken. Eh, ja, dat, dat zijn natuurlijk hartstikke leuke dingen natuurlijk. En ik word nog steeds, eh, als ik ergens mijn neus vertoon, nog steeds hartelijk begroet. Eh, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal prettig natuurlijk. Als mensen hier graag mogen en dat zie hier missen. Want dat, ik ben gestopt aan mij uiteraard. Ik ben geen twintig meer dus. Ja, dat is een jammer. 21, waarschijnlijk gok ik zo. <laughs> ja, bijna goed. Zeg maar, dat ik bijna gelijk heb. Maar ik vind wel, als je dus een, een scheidsrechter bent... die wat de sport dan ook... dat heb ik altijd verpredigd. Ik heb zelf altijd een grote weg gehad. En ondanks werd ik door iedereen gerespecteerd en geaccepteerd ook. Maar ik vind iemand die autoritair is of arrogant is... die is verkeerd bezig. Dan moet je nooit dat mee doen een scheidsrechter Heeft u nou in de manier van leidinggeven... Uh, dingen geleerd in de loop der jaren? Eh... Uh, nou, uiteraard zal dat wel, kijk, er is niet één schijntje op de hele wereld... die niet een keer op je weg gaat, wat hij later aan denkt van... Shit, ik zat er toch eh, naast, of ik heb het misschien net niet goed gezien. Want je moet eh, vaak beslissingen nemen in de split second. En ja, je moet ook niet te laf wezen om naar de handjevaart toe te geven. Ja. En ja, nog, nog wat ik zeg, je moet nooit arrogant zijn en nooit autoritair. Je moet zelf een eh, ontzettende goede spelwegekennis hebben, natuurlijk. Je moet altijd onpartijdig zijn. Je moet altijd eerlijk zijn. Ja, dat, zo zou ik dan uh, een half uur doorgaan, natuurlijk. Gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Ik geef maar een voorbeeld. Dat er een heleboel, dus dat de hoek komt kijken. En dat is niet gemakkelijk, want niet iedereen is gegeven om lijn te geven anders wel, anders ja. sport. draai je over ja, ja. En nogmaals, je moet een beslissing nemen, is dus de second. En ja, dat kan wel als je, je, je belemmerd zijn of wat dan ook. Maar als je dus, ja, gewaardeerd wordt, dan zal niet één spelen, dan zal er over mekkenen. Zo is dat. Dan Goed. wordt dat ook geaccepteerd. Raad. Ik kan me eerder een uh, gesprek herinneren waar we het uitgebreid over gehad hebben met u, volgens mij over scheidsrechten en alles wat ermee samen. Ja, leiden, ja, meerdere, maar we hebben andere programma's ook. Kijk dan. De heer Zonneveld, dank voor het bellen. Graag gedaan, goedenavond. En een hele prettige nacht al. We hebben het over leiderschap. Wat voor manier neemt u zelf de leiding? Uh, en wat voor soort leider bent u eigenlijk? 0800 1121 dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. Melekant, Casaluna@ncv.nl. We gaan uh, muziek draaien, wederom van Nederlandse bodem. Um, van het debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Kyle Emerald met Riviera Live. Daar hebben we het over in dit uur van Casaluna 0800 1121. Als je uh, wil komen vertellen over manieren waarop u zelf de leiding nam, hoe deed u dat? Vincent van Haren, goedenacht. nacht Frank. Hallo. Het, uh, het onderwerp van vanavond dat, uh, ja, dat werd dus ingegeven door de, de, de verkiezingen voor, de, voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeidsfractie mm -hmm. in de Tweede Kamer. En, uh, dat, ja, ik hoorde dat het dus de gast een hoogleraar was. Maar ik moet zeggen, ja, ik, ik vond het een beetje een hoog in Holland gehalte hebben hoor. Want het was allemaal, ja, het kan een leider is een zus. Maar ja, soms is het onder bepaalde omstandigheden ook weer zo. Dus ik denk, de definitie van leiderschap, ja, die kwam er vanavond dus helemaal niet uit. Hij werd eigenlijk voornamelijk een beetje naar het politieke getrokken. getrokken. De naam Tony Blair, die, die, die viel een aantal keren. Mm -hmm. Maar kijk, als ik aan leiders denk, aan leiderschap dan denk ik aan Gandhi, ja. aan Martin Luther King, aan Nelson Mandela. Als ik aan politici denk die leiderschap vertonen in crisisomstandigheden... dan denk ik aan uh, Winston Churchill, Kodameyer, uh, Menachem Bekking... en aan bijvoorbeeld Ho Chi Minh of ja. Mao Zedong. Tung... Uh, maar, maar, maar als je politiek denkt, ja, ja? Napoleon en Stalin, Stalin waren kleine mannetjes. Dat zijn natuurlijk politici of zijn het dictators. Ja. Ik bedoel, en onze eigen koningin Wilhelmine was ook maar een klein wijze. Nee, maar even, even los van, die, van die, die lengtefactor, even van wat je daarvoor zegt. Wat, wat onderscheidt nou dat rijtje namen wat je net opnoemde... met uh, de mensen die nu ons vertegenwoordigen? Waar zit het fundamentele verschil wat jou betreft? Het fundamentele verschil... tussen Nelson Mandela, Kandi, Luther King, enzovoort... is dat zijn mensen die, laat ik zeggen, spiritueel leiding geven aan mensen. En mensen als Tony Blair, die geven materieel leiding aan mensen. Want die Blair, die heeft dus uh, zijn land een oorlog ingesleept... willens en wetens, uh, op de hoogte van het feit dat dingen niet klotsen, daar in ja. Irak. Ja, maar goed, je kunt, je kunt ook zeggen... ook oorlog voeren is een vorm van visie of, of zeg ik nou iets heel geks? Nou, kijk, als jij je eigen bevolking vals voor voorwendt... Uh, uh, uh, dus uh, je zegt, ja, ze kunnen daar in een half uur... een, een, een chemische bom afschieten. En ze, je weet dat dat niet waar is. Dan ben jij geen leider... maar dan val jij gewoon in de categorie uh, Stalin. Ja, maar juist, juist die Tony Blair waar we het nu over hebben... was de man die... Uh, in ieder geval politiek gezien, een, een belangrijke rol speelde... in de hele socialistische beweging in Europa. Hij had de derde weg bedacht en was daarmee een voortrekker. En je kunt veel van hem zeggen, maar niet dat hij geen visie had, toch? Ja, maar zijn derde weg heeft dus nergens toe geleid. En zijn even knie in Nederland, Wouter Bos, ook een heel klein mannetje overigens... Uh, heeft ook niks bereikt. Dus die hele derde weg, dat is gewoon fake gebleven. Gebleken. Oh, oh. Nee, dus, kijk, het... leiderschap, je kunt natuurlijk zeggen, je streeft iets na voor een bepaalde groep. En dan kun je zeggen, ja, jij bent onze representant, uh, jij bent onze leider. Maar dat is maar voor een heel klein gedeelte. Je kunt ja. ook zeggen, als een leider van een onderneming, jij moet zorgen dat bijvoorbeeld, ik noem het, Shell, uh, door blijft gaan met uh, de fossiele brandstoffen. Want dat is onze business en... We proberen ze zoveel mogelijk patenten op andere gebieden van, van zonne- en windenergie op te kopen... en vervolgens in de ijskast te zetten. Dan kun je ja. ook zeggen, ja, dat is een leider van Shell. Ja. Maar dat vind ik geen leiders in... Laat ik zeggen, zoals ik een leider zie. Ja. Een leider is iemand die moreel en... en uh, ja, een hele bevolking, bij wijze van spreken, achter zich. Ja, kijk dat Mark van Vught er natuurlijk ook over in de eerste uur. Er moet wel, iets, iets, het moet wel gedragen worden, zeg maar, het gedachtegoed van die leider... anders is het snel afgelopen. Ja, nou, maar goed, uh, vraag het aan Martin Luther King. Het feit dat Obama daar zit, is natuurlijk een gevolg... dat hij daar destijds in de jaren zestig mee begonnen is. Ja. En, en, en ik bedoel, leiderschap, om dat een beetje te, te, te verengen tot het voorzitterschap en met allemaal geneuzel over of je nou klein of groot bent. Uh, neem nou ook dat voorbeeld van Cohen, hè? Toen, toen, toen Vin, uh, Vincent van Gogh... Uh, uh, uh, toen Van Gogh werd... Theo van Gogh ja. Yeah? Uh, Theo van Gogh, toen hij werd vermoord. Als je nou... En uh, jullie lieten dat citaat horen. En dan hoor je dat hier geen leiderschap uit Cohen sprak... Zijn stem was volstrekt niet... Ja, dat kwam niet uit zijn hart. He? Ik bedoel, als daar Martin Luther King had gestaan... dan had het even anders geklonken. <laughs> ja, dus dat, schrijf... dat is wel een dodelijk vergelijk wat je nu maakt. Dat ja. Dat is wel een dodelijk vergelijk, dat, dat, dat klopt ook wel. Maar ik, ik denk dat het juist toen, uh, en daarom hebben we het ook laten horen... dat je toen een, een, een kant van Cohen hoorde die wel leiderschap deed vermoeden. Dat waren ook de meeste reacties de dagen daarna aan de kranten. Is veel contrast met de Cohen die later in de Tweede Kamer oppositie moest gaan voeren? Nee. Wel nee. Wel nee. Want als je de Amsterdammers vraagt. Hè? Ik ben toevallig een Amsterdammer. Ik hoor het. Uh, de meeste Amsterdammers die hebben gewoon helemaal niks op gehad met Cohen. Ja. En wat hij daar gedaan heeft, was gewoon een tekst opgelezen. die niet door hemzelf is geschreven. Dat, dat, dat, dat hoor je en, en proef je en ruik je aan alle kanten. En. Daarom is Cohen, was Cohen toen geen leider. En hij, als je dat toen niet bent, dan ben je dat morgen ook niet. He? En daarom is hij natuurlijk ook geflopt daar uh, in de Tweede Kamer. Ja. En leiderschap, dat vereist hele andere dingen. Neem nou zo iemand als Pim Fortuyn, bijvoorbeeld. Ja. Als je even weer terughaalt, Blair, Fortuyn, dan denk ik dat Fortuyn. Ik bedoel, hij heeft helaas de kans niet gekregen. Maar een groter leider po, vanuit dat politieke hoekje... is of was dan Blair. Ja. Oké, okay, ik wil je hartelijk danken voor je... Heb je trouwens zelf ooit leiding gegeven? Uh, nou ja, wat is leiding geven? Ik heb uh, uh, uh, uh, uh, een kleine onderneming. Dus dan stuur je gewoon wat, wat personeel aan. Uh, althans, dat was... Uh, Jaren geleden, momenteel, heb ik uh, geen personeel. Eh, dus, maar dat beschouw ik niet als leiderschap. Ik probeer mensen altijd wel te, te, te stimuleren... en, en, en uh, ja, te laten genieten van het vak wat ze doen. Maar ik moet zeggen, ik ben uh, ja, uh, lang geleden was ik voorzitter... jarenlang van de grootste en oudste buurtvereniging van Amsterdam. Mm -hmm. En dan ben ik nu nog secretaris van de buurtvereniging in Amsterdam. Welke buurtvereniging is dat? Ik was, uh, begin jaren negentig was ik uh, voorzitter van uh, de vereniging buurtbeheer Frans Hals. En uh, ik ben nu secretaris van de Belangenvereniging Kadoele Oost aan de Werf, dus Amsterdam Noord. Omdat ik daar, uh, mijn, uh, daar werkte. Hè? Dus het waren niet alleen bewoners, maar ook ondernemers. En als het, laat ik zeggen... En meestal zijn organisaties worden altijd opgericht als er dingen moeten gebeuren. Als er dingen fout gaan, hè, voor, uh, voor het gevoel van de burgers. Ja, dan, dan, dan ben ik altijd wel een van de eerste die het voortouw uh, neemt in dat soort dingen. En ik bedoel, toen ik vroeger op de HBS had, ja, dan, dan werd ik altijd wel uh, vertegenwoordiger van de leerlingen. Of ik werd voorzitter van de leerlingenraad en dat soort ja. dingen. Dus ja, dat, dat trek je altijd wel naar je toe. Om op een gegeven moment te zeggen van, nou wacht even, dit gaat even fout. En we gaan het nu anders doen. En uh, nou ja, uh, wat gaan wij daarvoor doen? En dan kijken maar ze naar jou. ik probeer dat altijd te doen. Ja, niet zo van, uh, we doen het op die manier. Nee, dat, dat, dat. Maar ik probeer mensen altijd wat te stimuleren en te, te, te, te enthousiasmeren om uh, in gevecht te gaan. Want ik ben wel, een, laat ik zeggen, een knokker. Okay. En dat is natuurlijk Nelson Mandela ook... en Gandhi en Luther King... en Churchill en Meir... en Begin en Ho Chi Minh. Want dat moet ik wel zeggen... Ho Chi Minh, dat is mijn... Uh, ongelofelijke voorbeeld. Hoe deze man... Je hoort hem ook niet. Kijk, over Mao... Hè, toe, wordt natuurlijk gezegd van... ja dit en dat en die culturele revolutie... en, en, en nou ja, uh, ja. Stalin en al die, die, die schurken met elkaar. Ja. Maar Ho Chi Minh... Dat was zo'n hele okay. stille, je, beschaafde man. Ik geloof je, die toch jarenlang, jarenlang zijn volk, wat, wat helemaal plat gebombardeerd is, dat land uh, steeds bleef inspireren en op de been hield. En die man vind ik, zou eens wat meer belicht moeten worden okay, in, gaan, uh, in, de, in de media. Er zal vast een moment komen dat we in deze uitzending, uh, of een uitzending van Gaas Luna daar uh, wat, uh, wat tijd voor uh, kunnen nemen. Dank ah, voor het Bellen, okay. Vincent. Goed zo, vrouw. Dankjewel. je En prettige ah. dag Dag. Jackie, goedenacht. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo. Jullie zullen niet veel vrouwen aan de telefoon krijgen op, op dit onderwerp, denk ik. Nee, ik weet geen flauw idee waarom eigenlijk niet. Nee, ik ja. <lacht> maar dat maak ik mijn hele leven al mee, dat ik de uitzondering ben. Dus het, uh, is, het is iets wat niet zo aantrekkelijk is uh, voor vrouwen. Ah, heb jij leiding gegeven of geef je nog Altijd, leiding? Altijd, mijn hele leven, ja. En op wat voor momenten, op wat voor, wat voor werk? Nou ja, eigenlijk in van alles en nog wat. Ik ben voornamelijk in het artistieke werkzaam, in het theater enzovoort. Maar daar zijn, ook, daar zijn natuurlijk heel veel onderdelen die geleid moeten worden. en het, Nou ja... Uh, het gekke is wat, uh, ik, daarvoor belde ik ook op, want dit wordt maar zelden over gesproken. Maar ik uh, uh, het overkomt je. Tenminste, ik, ben, ik heb het nooit aangestreefd maar overal waar ik mijn neus uh, liet zien in een gezelschap of in een de, in de organisatie, uh, uh, uh, uh, kwam ik op een of andere manier bovenaan als voorzitter of als leidinggevende. Ja. Uh, dat, uh, dat, dat, dat, ja, dat, dat plakt aan je. Ja, hey, maar, maar dat heb je zelf ook wel een beetje opgezocht dan waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Dat, je stelt je gewoon, uh, zoals ik nu ook bel, ik hoef niet te bellen, maar ik bel maar. Omdat ik dus een, van de andere kant af wil belichten. Het is iets wat naar je, naar je toe komt. Je hoeft het niet te zoeken. Het, de, de, de, mijn ervaring is dat je het niet hoeft te zoeken, maar dat het vanzelf op je afkomt en dan heb je vaak al even een heleboel ellende van om ergens een leiding van te nemen. Maar ja, dat, dat denk ik altijd maar. Ik ben waarschijnlijk de enige die het op dit moment kan invullen, dus dan doe ik het maar. Ja, ja. Wat voor dingen deed je in het theater? Ja, ik ben regisseur. Theaterregisseur? Ja. En, en voor wat met Dat wat. En het dus ook altijd, voor, voor het zeggen, hè? Dat is absoluut een leidinggevende uh, positie, toch? Ja, ja. Maar ja, daar val je niet in. Dat, uh, daar moet je natuurlijk een heleboel dingen van tevoren voor doen en weten enzovoort. En, maar als je daar dan invalt, dan uh, krijg je die hele verantwoording op je. En het wordt je ook niet altijd in dank afgenomen. Want uh, ze zeggen natuurlijk altijd: hoge bomen vangen veel wind. En uh, iemand die dus de leiding heeft, ja. Daar probeert iedereen natuurlijk zijn slagje tegen te slaan. Ja. Wat, wat, wat, wat voor gezelschappen werkte jij? kleine of grote gezelschappen? Ja, bij de Nederlandse opera. Oké. Okay. Oh, en, dat... en, en natuurlijk ook nog andere dingen hoor, die daarmee te maken hadden. Het begon, heel, uh, het begon klein uh, uh, bij de Nederlandse Bachvereniging. Goedemorgen, maar dat zijn flinke flinke klussen geweest dan voor het Nederlands opera. Jazeker, maar dat zijn ook heel flinke klussen. Maar ja, ik ben een vrouw en dat is dat maakt een beetje veel indruk. Kijk, ik doe hetzelfde wat mijn mannelijke collega's doen. Op een of andere manier blazen die zich kennelijk wat meer op. Maar hoe werkt dat bij de opera? Heb je dan, dan zeg maar een, een, een, een aparte spelregisseur en een muzikale regisseur? Of je dat allemaal in één persoon ja, verenigd? Ja, de muzikale regisseur is een dirigent natuurlijk. Hè? Ja, die dat, dat, orkest leidt. Ja, maar die, die orkestleider, die dirigent, ja, die leidt ook het. meteen het hele muzikale proces op het, op het toneel? Ja, het toneel niet. Heeft alleen met de muziek te maken. En de manier waarop. Ja. En de regisseur heeft te maken met het spel en de vormgeving, het, dat wat er op het toneel te zien is. En daar komt dan natuurlijk ook weer een decorontwerper bij die dan samen met de regisseur het visuele invult. Nou, wat, wat ik bedoel, misschien, misschien uh, formuleer ik het niet scherp genoeg, maar bedoel, was jouw taak ook om, om de, de, de, de, de, de, de zangers om die aan te sturen? Ja, zeker. Daar, daar, daar werk je mee. Hè? Dat is het materiaal. Ja, ja. Dus dat is het levende materiaal, die, uh, net als de toneelspelers. Hè? Dat zijn dus de zingende toneelspelers. Die maken de hoofdzaak uit van, het, uh, van de productie. Maar dat betekent dat jij een duizendpoot was. Je moest verstand hebben van belichting, van decors. Je moest verstand hebben van drama. En je moest partituren kunnen lezen. En ook nog eens een keer uh, het verstand hebben van interpretaties, muzikale interpretaties. Ja, het is een duizend Ja, het is inderdaad, dat is een zeer miskend beroep. Ook omdat je wordt, komt nooit voor het, vo, voor het voetlicht, hè. Ja. Je werkt altijd op de achtergrond. Maar je, ja, je, je regisseert het hele vaakje. En zijn heel veel uh, ja, zelf, alsof, of, of, of theaterspelers die. Die zijn zonder de regisseur eigenlijk soms helemaal verloren, want de regisseur overziet het geheel en past dus alle rollen in. Ja, goh. En tot hoe lang geleden heeft u dat gedaan? Ik ben nu vijf jaar gestopt. Heeft u ooit meegemaakt dat een operazanger of zangeres tegen u zei van... Okie, dat doen we niet. Nou, kijk, het is geen uh, ja, het, het hangt er vanaf op welke manier je dat dat vak uitoefent. Maar dat, dat heeft eigenlijk heel weinig mee te maken. Het is een samenwerking waarbij dus uh, ja elkaar dus helpt. Zonder zangers ben ik niks en zonder mij is die zanger er ook niet. Die, uh, die kan zichzelf niet zien, die kan zichzelf niet regisseren. Sommigen kunnen het wel, heel goed zelfs. Maar dan zijn ze nog maar één stem in het geheel. Het is altijd een, een complexe toestand van uh, verschillende mensen met elkaar. Hè? Ja. Een toneelstuk wordt niet door één persoon gespeeld. Maar er zijn er een heleboel die samen... En dat elkaar beïnvloeden en dat naar elkaar luisteren en dat elkaar, de interpretatie van elkaar, ja, dat, dat ligt grotendeels in de handen van de regisseur. Ja, goed. Het is een heel, heel complex vak. Ik geloof het. Ik geloof het onmiddellijk zelfs. Ja, goed, <laughs> ja. ik geloof het onmiddellijk. Sterk nog, ik ben onmiddellijk. Dank voor het bellen. Ja, graag gedaan. En een hele prettige nacht nog. Dank u wel. Veel plezier, ja. Ja, dag. dag. You. Anyway. Simone Felice en Mumford and Sons was dat met u and I Belong. We hebben het over leiderschap in dit uur van uh, Kazeloen... en de aanleiding van de gast in het eerste uur, Mark van Vught. Hoogleraar die uh, verstand heeft van uh, leiderschap en de onderzoek ook naar doet. Mijn vraag is, uh, hoe doet u dat zelf? Leiding geven, wat voor soort leider uh, bent u? Joop, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik geef zelf geen leiding. Maar die hoogleraar die viel me toch dit, een beetje tegen. Waarom? Want... Uh... Op een gegeven moment ging het over Mark Rutte en toen uh, hoorde ik bij jou ook een soort aardeling, uh, als ik het goed heb hoor. Mijn aardeling was uh, van, uh, nou oh, die Mark Rutte die, uh, die, die ging uh, even heel eerlijk tegen heel het volk vertellen wat hij echt dacht. Yeah. En, en, en, en ik vind dat een leider vanuit zijn hart moet reageren van, uh, hoge eens even, ik heb het zo gehoord. En, en als hij daar een leuventje probeerde weg te bellen... nou, dan is het wel een heel raar staaltje van... Uh... Nou ja, nee, de aarzeling die je bij mij hoorde zat niet daarin. Uh, wat ik, wat ik, want ik vind dat dat voorkomen terecht. En ik vind ook dat een leider zich moet kunnen uh, verweren. En het ook krachtig moet doen. En dat kan niet over het algemeen ook uitstekend. Mijn aarzeling zit hem in de vorm die hij daarvoor koos. Uh, uh, opstelde, wist niet dat hij gebeld ging worden. Belde terug, zit opeens midden in een uitzending. En dat, dat zijn toch wel ongemakkelijke manieren. Zo ga je met je, met je, met je vrienden om, lijkt me. Ja, dat klopt. Maar eerlijke eerlijk kan echt niet. Dit, dit is bijna gewoon uh, van, uh, ik, ik leg gewoon mijn ziel uh, op tafel. Als je me niet gelooft, je zit daar in de college collegetour. Ja, dat is sowieso een uh, huiselijke situatie. Uh, je, je gaat aan het programma meedoen als president zijnde, wat ook al een beetje uh, kwestieus is. Nou, maar, maar premier hoor trouwens. Ja. ja. Maar goed, dan vind ik dat zo'n hoogleraar die, die, die, die leest een aantal regels uit zijn boek op en die verliest helemaal de persoonlijke van een situatie gewoon uit het oog. Ja. Vind, vind en, jij dat, dat, dat uh, uh, deze manier van doen, dat dat uh, bij leiderschap hoort? Die extreme ja, transparantie die je daar zag? Absoluut, want alles vanuit het hart uh, klopt. Uh, en uh, soms doen mensen dus ook uh, verkeerde dingen uit het hart... maar dan, uh, dan nog uh, zei, hebben ze er op dat moment in geloofd. Yeah. Dus um, ik geloofde echt uh, Rutte op dat moment. En uh, ja, ja ik, ik ben het heel erg eens met die uh, bellen... die al die uh, wereldleiders uh, zoals uh, Mandela en zo aanhaalde. Ja. Yeah. En, en, en milieuactivisten en zo. Kijk, zo'n bankdirecteur of iemand van een, woon, een wooncoöperatie die, die zit... Uh, kijk, het geld wordt voor hem verdiend... en dan gaan ze hele andere dingen doen... die helemaal niks meer met het bedrijf te maken hebben. Dat worden strategen of... Uh, kijk, uh, sowieso is het uh, de definitie van leiderschap. Uh, een goede leider, ja, wat is de definitie daarvan? Dat, dat is sowieso het beginpunt... Maar je kan heel erg makkelijk vervallen in andere uh, vormen. Van een stratege of uh, iemand uh, die gewoon uh, mensen wil gebruiken om winst te maken. Of, uh, dus ja, daar begint het allemaal mee. Maar ik vind eerlijkheid en als het hart op de goede plek zit, dan bereik je het meest. Ja, ja, ja. Heb jij zelf, je hebt zelf nooit leiding gegeven? Ook, ook nooit in het verleden gedaan? Nee, want uh, ik ben uh, vaak op mezelf en ik heb wel ideeën. Maar zonder iemand kom je... Doe je helemaal niks, is mijn ervaring. En een goede leider die kan alleen maar bestaan als, als hij wordt geholpen. Want een goede leider heeft gewoon ideeën, maar die kan ze zelf niet uitvoeren. Ja, ja. Nee, precies. Die heeft dus dus al. je bent er met de gratie van die mensen die je om je heen kan verzamelen. Maar die doen het wel voor jou. Dus je bent alleen maar onderdeel, uh, ook al ben je de leider. Maar misschien heb jij maar vijf procent van het... Van het uh, Product in handen in de vorm van arbeid. Zie je op dit moment leiders die je goed vindt? Oh, ja, in de politiek vind ik het allemaal zo'n uh, olietanker. Ik bedoel, dat zijn uh, lachende mensen die op het, uh, op het juiste moment uh, even goed liggen. Maar uh, goede, kijk, uh, goede leiders zijn mensen die aan zonnecellen werken en zo en dat doorduwen. En uh, ja, echt. Uh, echte plannen hebben voor de toekomst. Maar niet uh, voor, voor twee jaar in de politiek of zo. Maar in ieder geval, ik wou eventjes heel erg uh, duidelijk zeggen... dat het, het hart bepaalt of je een goede leider bent. Ja, ja, ja. Goed. Ik wil je er hartelijk voor danken. Ik jou ook bedankt. Oké, okay, heel prettig en nachtig. Ja. Dank je wel. Dag. Dag. Ik kreeg een mailtje van Carla Zegers. Die schrijft, beste redactie, reagerend op wat ik hoor in de uitzending. De Amsterdammers waren wel blij met Cohen als burgemeester. En die functie was hij op zijn plaats. is dus jammer dat hij de stap naar Den Haag ooit gemaakt heeft. Dat is zijn einde geworden. Um, Elite schrijft, leiderschap is volgens mij afhankelijk van de cultuur waarin je leeft. Voor mij heeft leiderschap alles te maken met aansturen. Niet alles beter weten, maar weten waar je medewerkers mee bezig zijn... en hoe ze hun taken uitvoeren. En vooral te weten waarom ze die taken uitvoeren zoals ze dat doen. Klopt het niet met de doelen die bereikt moeten worden... dan moet je je als leider afvragen waarom men werkt zoals men werkt... en eventueel bijsturen waar dit het doel en de persoon ten goede komt. Dit kan zijn bijscholing of praten waarom er verschillen zijn ontstaan. Wat is de aanleiding en de reden voor de verschillen? Het doel is het belangrijkste, maar is het doel wel duidelijk voor iedereen? Opnieuw vaststellen eh, wat, eh, wat het doel is, is belangrijk. Op zoek gaan naar het waarom. Dat schrijft zij. Empathisch vermogen is net zo belangrijk als zakelijk onderscheid kunnen maken. Deze eigenschappen moeten verweven zijn met je optreden naar je medewerkers. Het kennen en kunnen van de leiderschapsmethode is ook van belang. En moet geïntegreerd zijn in je handen. handelen, schrijft Ellie Theeuwen. Tja, we zijn aan het einde gekomen van twee uur kazeloenen. Het ging over leiderschap. De aanleiding was de verkiezingen morgen van de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Morgen zullen we weten hoe dat allemaal in elkaar steekt. De gast als Mark van Vught over leiderschap. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. We gaan hier de kaarsen uitblazen. Het wordt niet stil op de radio. Integendeel, Omroep Max komt in de lucht zometeen. Astrid de Jong met Nachtzuster, dank voor het luisteren. Een hele fijne nacht en veel plezier met Astrid de Jong.